Nou, dan moet het allemaal wel uh, perfect lopen, dacht ik zo. Dus uh, goed, we gaan een muziekje draaien mensen. Eens even kijken hoor. Als we nou eens wat leuks draaien van... Uh... Ja... Eens even kijken hoor. Uh... Nee, ja, we kunnen eens even kijken wat we hier hebben. Oké, okay, laten we die twee eens draaien. Dus uh, dat moet gewoon lukken. Oké, okay, tot zo. Je me faux file en filature. Le long de long files en attente. Non, je n'aime pas trop quand ça dure. Je passe, je fraude, je tente Première de ma promo, je préfère Derrière moi, ça grogne et ça gronde La haine, moi, j'en ai rien à faire Ils veulent juste que je leur réponde Allez, offrez-vous un peu de rêve A tous ceux qui ne font plus de trêve Oh, oh. Vive la reine uh, Chacun est pour l'homme suivant Personne ne bouge, tout le monde attend uh, oh. Marchez-vous-tu, montrez les temps Crachez-vous-tu, des temps cortants. Ils passent tous en silence comme des tas de vers de terre. Ils ne veulent plus croire en la science. Ils ont toujours peur de l'enfer. Ils ne connaissent pas leur chance d'être si à sens unique. Jamais ils ne disent ce qu'ils pensent. Ils écoutent bien trop la politique. Offrez-vous un peu de rêve. A tous ceux qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Voyez-moi, viva la reine. Chacun est pour l'autre le suivant. Personne bouge, tout le monde attend. Marchez-vous-tu, montrez-les dents. Crachez-vous-tu, des encors. You seem to know me when I'm talking You seem to realize my dreams You seem you've heard my voice, within. You seem you feel, explain my feelings Fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly away And earth burned down And everything released I wait the time go by Till I can spread my wings And fly another day To other days You seem to understand my words You seem to know me when I'm talking You seem to realize my dreams. You see you've heard my voice within. You seem you've display my feelings. You thought you saw me. Fly, fly, fly, fly, fly away Fly, fly, fly away Fly away Fly away Fly away Oké, okay, luisteraartjes, uh, dat was... Haha uh... <laughs> Fly Away? Ja. Fly Away? Wat? Fly Away. Dat was uh, Invisible. Van Chino. Je zou bijna denken dat de titel Fly Away heette. Maar dat is in dit geval. Het is niet zoals het goed is. Ben ik nu ook uh, live te zien. Maar het raad jullie aan. Om uh, als je me wil zien. Ja, het is niet zo bijzonder. Maar als je me wil zien, doe het dan uh, met het geluid van Eurostarradio.nl. klik je op een van de spelertjes. Niet op de vaste speler, op de flash speler. Maar op uh, Winamp of op uh, Windows Media Player. Of als je Apple hebt, op de QuickTime Player. En uh, zet dan, uh, kijk dan beneden. Scroll naar beneden op de website. En klik dan het beeld aan. En uh, ja, ik ben hier erg rood te zien, maar dat uh, komt door het scherm. Nou, dus uh, ik zie, uh, ik hoor me ergens op de achtergrond. Uh, ik, uh, ja, ik ben dus op de televisiescreen, uh, stream moet ik eigenlijk zeggen, ben ik uh, slecht te horen. Het klinkt heel zacht. Maar de muziek hoor je ook nauwelijks. En uh, ik kan het uh, misschien verbeteren door mijn speakertjes aan te zetten. Maar dan gaat het rondzingen. Dus dat heeft ook geen, uh, geen enkele nut. En uh, ja, ik kan uh, ik moet alles hier alleen regelen. Dus uh, ja, het is heel raar, weet je. Als je ziet hoeveel mensen er uh, bij Hilversum 3 werken of bij FM3... En dat zeg ik niet om ze af te kraken of zo, hoor, maar. En dat kost allemaal belastinggeld, hè. En dat vind ik allemaal prima. Maar dan geloof ik dat daar vier of vijf mensen, mensen, inclusief de DJ, zijn aan het werk voor één radioprogramma te regelen. Ja? Kijk, je hebt altijd de technische kus nodig om de zender in de lucht te houden. Oké, okay, dat buiten kijf. Maar wat er in de studio zelf zit, dat denk ik, jongens. Wat denk je wat dat kost in zo'n radioprogramma? Vroeger bij Veronica, toen ze nog op C zaten, deed, ik weet niet of ze het nog doen. Maar deze met z'n twee, had je de technicus, die regelt het geluid, die zette de plaatjes op. En de discjockey, die die, die, die die sprak alleen maar. Die lulde al de plaatjes aan elkaar. En, uh, en uh, nou ja, de twee salarissen, ja, oké, okay, nou ja, zegt dat ze de man... Uh, 20 euro kosten, ben je 40 euro per uur kwijt. En nog alle andere onkosten. Kijk, wat wij doen is natuurlijk allemaal gratis. Nou ja, gratis, het kost mij geld. Het valt mij, het is niet zo heel duur. Maar als ik... Uh, ja, ik zie twee views. Eén viewer. Ja, ook, ook, er is nog niemand die kijkt, behalve ik zelf dan... Dat doe ik om te controleren. Maar ik zit hier met twee schermen. Ik zou er eigenlijk drie moeten hebben. Eén apart voor de chat. Maar dat komt allemaal nog wel. Het komt nog wel. Ik ga nog eens een keertje met wat mensen praten die eh, verstand hebben van radiomaken. En ik ken er wel een paar. Ik ken ook een paar eh, computertechneuten. Een paar eh, ken, eh, kennissen van me. En zo hier en daar eh, doe ik nog wel eens wat kennis op. Hè? Dus, eh, dus ja, ik ga het gewoon proberen. Dus als je me uh, wil zien en luisteren, ja, valt niet veel bijzonders om te zien. Je ziet mij uh, met een achtergrond. Dan klink ik heel zacht, maar je hoort alleen de muziek niet. Dus zou je zou het geluid uh, uit kunnen zetten op, op de tv-stream uh, van uh, Bambuster. En kijk boven, hier, dan kan je het zien. Er staat, uh, voor een beter geluid luisteren op Radio. NL. En dan kan je dan, uh, dan moet je niet op de flashplayer drukken, maar op een van de playertjes boven. De winamp, de Je kan zelfs, uh, als je een Mac computer hebt, kun je zelfs luisteren. Dus, uh, nou dat zat allemaal boven, die symbooltjes. En dan kan je het zelf uh, allemaal zien. Ik zal eens een keer een filmpje maken hoe dat allemaal werkt. Het is niet zo moeilijk. Wil je me uh, kop zien, nou ja, ik zal eens kijken of ik in de toekomst ook nog filmpjes afspelen. Of foto's kan laten zien. Want dat is wel leuk. Want dan kun je beter dan de radio stream aanlaten. Via uh, onze eigen vaste stream. En dan zet je het geluid van het beeld zet je uit. Het gaat via bambus. En ik wil een keertje. Dat schermpje wat je op ons uh, dingen ziet. Dat kan je mij niet zien. En dan wil ik dan dit beeld in laten in uh, bedden dat je niet speciaal bij een bestel apart hoeft te klikken dat je me gewoon op het schermpje in mijn hoofd kan zien en dat je me gewoon al dan niet synchroon kan zien en horen nou ja het maakt niet zo heel veel uit maar het, het lijkt me wel makkelijker weet je dus ja of ik moet een mogelijkheid vinden om uit te zenden uh, via een bepaald uh, systeem dat ik gewoon muziek en alles kan spelen op. Het kan wel via de microfoon ingang. Maar goed, ik heb genoeg gepraat. We gaan, uh, het wordt nou een start van muziek. Jullie kunnen skypen. Hè? Uh, jullie kunnen chatten. Ik ga zo de chattenfile zetten. Skypen en chatten. En uh, nou, ik zie dat het goed zit hier met de camstream. Jullie kunnen ook uh, chatten en skypen. Skype-adres is alohadiola, dus diola. dus niet met een j natuurlijk, maar diola. En dan kun je chatten, of uh, chatten, je kan skypen met mij. Um, je zou in principe ook kunnen chatten via de Bambuster. via de... de V-stream, maar dat zou ik niet doen je kent beta, je hoeft niet in te loggen met, met een wachtwoord, dat is niet nodig je kan gewoon papapje, je nickname gebruiken en dan ga ik eens even even kijken want dan doe ik dat toch maar liever op het tweede scherm dat vind ik wel makkelijk, anders moet ik alles van één scherm af doen en dat is zo lastig dus ga ik even oh, oh, oh, oh dan ben ik weer te ver gegaan Ga we even een muziekje draaien en uh, ik zie en hoor jullie zo. En jullie gaan nu luisteren naar Drop Dead met uh, Stones of All Liberty. at the volume i scream into Als Heatball uh, met Stones for Liberty. Oké, okay, luisteraars. Ja, we zijn uh, niet alleen op de chat en uh, via Skype. Kun je ons ook bereiken. We zijn ook uh, met uh, een studio-cammetje. En het geluid is daar. Uh, ja, je hoort maar alleen praten, muziek hoor je daar niet op. Dus ja, je kan uh, beter het geluid uh, van de cam helemaal op nul zetten. En als je me wil zien en horen, hou je gewoon de radioschema aan. En uh, ja, ik kan. Uh, ja, je moet zelf weten, als je alleen wil luisteren, kan dat ook. Je kunt chatten. En je kan ook skypen. En dat uh, Skype-adres is AlohaDiola. En dan. Uh, ja, dan, dan hoor ik het vanzelf al. Uh. Ik uh, ben alleen benieuwd of dat lukt in combinatie met de Bambuster... Uh, televisiestream. Om uh, het maar even. Uh, zo te noemen. Nou ja, uh, via de radio gaat het allemaal perfect als ik het allemaal zo, uh, zo hoor. Alleen vind ik... Uh, ja, oké. Okay. Uh, ik heb van alles geprobeerd. We hebben uh, een proefuitzending gedaan vanmiddag. Uh, misschien hebben sommigen van jullie het gehoord. Maar ik kies toch maar liever voor deze manier. Ik moet alleen nog zien uit de foto dat ik de kenbeelden op mijn website kan. Zelf kan ik dat niet. Ik ben niet zo technisch. Ik vind het allemaal veel te ingewikkeld. En dat uh, wel mensen die mij uh, hiermee helpen. Dus dat komt allemaal wel dik in orde. Dus. Uh, maar goed. We gaan weer wat, uh, wat rustiger draaien. Keiharde rock. Gaan we niet de hele avond doen. Maar ja. Er zijn natuurlijk. Uh, mensen die er wel van houden. We hebben ook. Uh, Transmuziek, allemaal rechtenvrij. Uh, ja, als je belt, je bent van harte welkom. Aloha Diola is het Skype telefoonadres. Het is gratis, je hoeft niks uh, te betalen. Het is allemaal uh, zonder tikken, dus het kost je geen cent. Nah, uh, Sokotanatek, uh, van de band. band. Master Project, hier komt hij. Ja, ja, lekker rustig. Echt rustig, maar wel rustig dan die voor. Stevig nummertje. Uh, van uh, de band uh, Master Project. Met de uh, Sotokan Attack. En dat is trouwens nog een singeltje ook. Dus uh, oké. Okay. We hebben nog wat leuks. Uh, een beetje ska muziek. Uit Duitsland. En uh, <laughs> dat gaat over onder andere over geld. Scampis met geld, gis en koele. Heute Abend bekommt ihr einen Auftritt umsonst in der Lese. Heute Abend nur hier ein Auftritt der Skampis in der Lese. Allerdings könnt ihr auch unserer Tombola, die da eben stattfindet, für so kleine Dinger etwas ausgeben. Und dafür könnt ihr ganz viel gewinnen. Dafür könnt ihr große Spiele, große Teddybären, pump, alles gewinnen. Dafür braucht ihr nur eine klitzekleine Kleinigkeit dies zu haben, in Scheinen und in Geldstücken. Ich frag mich, was das ist. Wisst ihr? Und es handelt sich dabei um Geld. Geld. Am ersten gibt es Kohle, Drum seh ich zu, dass ich sie auch abhole. Denn ich brauch Geld, ich brauch Kies, ich brauch Kohle, ich brauch Tasta, ich brauch Schotter, ich brauch Burst. nicht schnell zur Bank denn ich habe ja so die ein oder andere Ausgabe denn ich brauche Geld ich brauche Kies ich brauche Kohle ich brauch Pasta ich brauch Schotter ich brauch Mus er braucht Moos Auch die Frauen muss sich ganz schön investieren Denn kein Mädel kommt zu dir, hast du kein Geld Oh, sie braucht Geld, sie braucht Kies, sie braucht Kohle Ik brauch geld, ik brauch kies, ik brauch kohle. Ik brauch Tasta, ik brauch Schotter, ik brauch Mos. Wir brauchen geld, we brauchen kies, brauchen kohle. Denn ohne geld is hier nun maar niet sehr viel los. Ja, doet me denken aan de, de jaren tachtig, uh, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, als je de herontdekking. Uh, van de ska. De ska bestaat eigenlijk uh, al veel eerder. Uh, iedereen denkt dat het begonnen is met uh, Madness en zo. En je had de Specials, en de Selector, uh, Bad Manners, noem maar op. En uh, ja, dat was een. Uh, eigenlijk waren het de tegenhangers van de Beatles en de Rolling Stones. Rond uh, de ska-muziek is uh, een combinatie van uh, Westerse en uh, en zwarte muziek. Het is een beetje reggae-achtige uh, muziek. Dat uh, uit protest is ontstaan tegen de commerciële popmuziek uit de jaren zestig. En ik denk uh, halverwege jaren zestig is dat ontstaan. En werd, uh, ja, dat werd dat er wel eens geen bekendheid aan gegeven. Omdat uh, ja, uh, alles was tegen het uh, Kale koppen uh, <laughs> zwarte muziek... Uh, Alhoewel de uh, popmuziek uh, die de Stones en de Beatles speelden eigenlijk uh, ook, uh, ja, de popmuziek is eigenlijk uh, uh, voor oorsprong ontstaan uit een soort uh, muziek meer uit de blues eigenlijk. En de reggae, dat weet ik niet helemaal als de oorsprong komt uit Jamaica, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. En toen hebben die, uh, die bandjes in Engeland, uh, die ska beentjes uh, ja, het was eigenlijk een soort protest tegen de commerciële popmuziek. Kale koppen en uh, ja, skinheads waren dat hè. Die waren toen nog links in die tijd waren het uh, linkse skinheads. Inderdaad, want hebben neonaties misbruik uh, van hun uh, kledinglijn, uh, ja, van hun uh, uh, dingen, een misbruik van gemaakt. Door zich ook zo te kleden. Helaas, uh, maar goed, uh, het is niet anders. Oké okay, luisteraars, uh, jullie kunnen chatten hè chatten, skypen. Skype, skype uh, aloha diola, En je kunt natuurlijk chatten op, de, op onze website www.eurostarradio.nl Goed, we gaan weer gezellig verder met het volgende liedje. We gaan nou eens een beetje rustig liedje draaien, hoor. Want we hebben best wel drukke liedjes gehad. En nou het is die kamer misschien niet zo heel druk, wel lekker ritmisch, maar ik wil eens even kijken, uh, oké, okay. het album duo akoestiek van de band uh, Lull, L-U-L-L, en het nummer heet One Week Time. Every day come up with something new.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 Yesterday Close your eyes and make the best happen Tuesday is gone with another girl You're completely losing your mind Wednesday Things will never be the same anymore You never regret how you said and done Things will never be the same anymore You're taking this love for granted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 Thursday is such a wonderful day.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 die band heet echt lul. Maar dan met dubbel L aan het eind. En uh, ja, je kan... Uh, als je wil uh, chatten op deze site... Je hoeft geen wachtwoord in te voeren. Je is alleen je nemen, Want dat wachtwoord is alleen maar voor technische ondersteuning. Dus... Uh, meer is het niet. Je kan ook skypen. Live in de uitzending komen als je dat wil. Dan kan je uh, lekker kletsen. Je kan voor mijn part een deel van het programma overnemen. Dat mag allemaal. Hier mag uh, bijna alles... Behalve beledigingen aan. Derde, je mag mij beledigen. Mij mag je verotschelden. Je mag het een kut programma vinden. Het mag allemaal. Maar we gaan geen andere mensen beledigen. Of uh, incorrecte dingen zeggen over politiek of geloof. Voor de rest mag je alles zeggen hier. Op de Skype. Via de radio. Dus uh, dat is het een, enige regeltje. Dus verder mag alles. Je mag uh, vieze woorden zeggen. Je mag... Uh, kan me niet schelen, vieze bakken. Je mag hier alles verder. Dus, uh, oké, okay, goed. We gaan gewoon weer gezellig uh, verder uh, met ons programmaatje. Ik, even, uh, ja, ik wacht gewoon even af of er mensen op de chat komen en op de Skype. Hè. Dus het uh, lijkt me wel leuk als uh, een van jullie uh, lekker uh, komen op de Skype of op de chat. Wat je wil. Dus uh, het Skype-adres is alohadiola.com. En dan uh, kan je gratis uh, inbellen. En dan kom je in het programma. En dan kan je lekker je zegje doen. Uh, je mag met mij praten. En als er, uh, hoe meer mensen er op de Skype komen. Hoe gezelliger het is. Want dan wordt het een gezellig praatprogramma. Want uh, we draaien natuurlijk ook wel muziek. Zo, zo nu en dan. Maar, uh, maar ja, we gaan tot tien uur. Hè? Mocht het nou echt uh, veel mensen op de Skype zitten. Of op de chat. Of dat, dan, dan gaan we nog... Uh, een uurtje extra eraan plakken. Dan gaan we door tot 11. En misschien wel tot 12 uur. Wie weet. Oké, okay, mensen, ik ben DJ Jaap, zoals jullie weten. En uh, je luistert naar uh, Eurostar Radio. En uh, we hebben ook nog een reclameboodschap. Van een niet-commerciële website. Daar ga ik er wel even bij zeggen. Voordat ik uh, problemen krijg met de autoriteiten. <laughs> dus uh, we gaan eens even een kleine. Uh, niet commerciële uh, reclame. Ja, het klinkt misschien gek. Maar uh, dan moet ik hem even opzoeken. Jeetje, Mina. zegt, Nou, weet je wat? Uh, ik ga eerst een muziekje draaien en dan komt de reclame. Oké? Okay? Oké, okay, nou dan gaan we nou uh, verder naar uh, een volgende liedje. Uh, en nee. die is van Antares, ik ga even, hoe, hoe heet hij? <laughs> Antares, en die komt voor uit Spanje ook, heet, uh, she told me. alone And I've cried so much since you've gone I cannot find the answer te komen chatten en tegelijk een potje Triviant te spelen... dan bent u op www.klotje.be op het juiste adres. Chatten en Triviant in één. www.klotje.be Stem af op Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl ja, Oké okay, luisteraars, uh, we zijn er weer. Het is zondagavond 10 februari 2013. En het is nu... Uh, 8 minuten over half 9. En uh, jij luistert naar uh, ondergetekende DJ Jaap. Oké okay, jongens, uh, chatten en skypen of allebei. Of alleen luisteren, uh, maakt mij helemaal niks uit. We, doen, uh, lekker, we maken het lekker gezellig hier. Ja, het hebben hier uh, de afgelopen weekend uh, hier aardig gesneeuwd. Alleen ja, zelfs s'nachts hier in Den Haag heeft het toch nog wel... Uh, wat gedooid. En uh, het ging wel heel langzaam. Maar uh, het is gelukkig, uh, de dood is gelukkig aardig doorgezet. En uh, ja, hoe het er nu bij ligt, dat weet ik niet. Maar we moeten zo even kijken door het raam. En, uh, maar goed. Ja mensen, we zitten alweer... Uh, nou, hoe lang zitten we alweer? Ruim een half jaar zijn we aan het uitzenden. Uh, we bestaan eigenlijk langer, want uh, vroeger uh, bestonden we als uh, Aloha Radio. En uh, nu uh, sinds een dik half jaar zijn we als Eurostar Radio in de lucht. Dat heeft uh, uh, ja, weer een of andere reden, technische reden eigenlijk meer. Maar goed, uh, ik heb geen zin om dat allemaal uit te leggen. Maar goed, uh, we gaan gewoon lekker verder met ons uh, programmaatje. Dus, uh, dus als je wil skypen... Alo Hadiola is ons Skype-adres. Dan kan je gratis bellen. Je mag het programma overnemen. Je mag met mijn oude horen. En als er veel mensen nou op de Skype komen, kunnen jullie lekker met elkaar kletsen. En doen. Uh, Grapjes maken en dit en dat. Uh, pff, uh, leuk, gezellig. Nou ja, jongens. Uh, hè, klim uh, in de pen. En ga lekker naar de chatroom. En dan kun je ook gewoon uh, lekker door. Uh, Door kletsen op de chat. Oké, okay. goed. Uh, ja. Of ik nog wat heb meegemaakt. Het weekend niet veel, want ik heb uh, eigenlijk het hele weekend thuis gezeten. Ik ben ook niet wezen stappen. Vrijdag ook lekker thuis gebleven. Maar, ja, ik ben ook wel een beetje verkouden. Ik, ik had een hoesbuien de laatste week. Dat wil je niet geloven. En mensen zeggen. Hey, joh, je moet lekker thuis blijven. Ik zeg. Nee wat Rot op man. Ik ben pas uh, een week ziek geweest. En vier dagen thuis geweest. Dus nee. Ik ga niet, uh, niet weer de dus ziekte. in. ben was een buikgriep. En nou ja. Uh, griep. En weer, meer last van mijn keel en alles. En veel hoesten. Dat hoesten is gelukkig sinds gisteren een stuk minder geworden. Vrijdagmiddag begon dat eigenlijk al, al gelukkig wat minder te worden. En dan rook ik ook wel. Ja, euh, pff, lekker belangrijk, oh, jongens. Het komt echt niet van het roken. het is gewoon een griepje. Ik, ik ruik ook veel, dat zeg ik eerlijk, maar... Ach, ik drink ook, dus ja, wat maakt het uit? Hè? Ja, <laughs> ja oké. Okay. Um, als mensen toevallig mij willen zien. Je kan mij niet zien, op dit moment. De spullen, maar ik je... Uh, uh, Bijna aan het uitzenden. Dus, uh, goed. En mensen, ja, gezellig, gezellig, gezellig, gezellig. We gaan met een leuk plaatje draaien. En, uh, ja, we gaan eens even kijken. Wat is dit nou, jongens? Oh, best, uh, Wat is dit dan? Oh, ja, oké. Okay. Mystery van uh, The Highbirds. Scary Mystery. Haaibaas. Ken je die niet? Nou, daar kan je nu kennis mee maken. In my dreams, I hear the song of night. The moon that shadows your steps with light. I can hold and feel you as you sleep. At least in a dream, I can see. In my dreams, I hear the song of night. The moon that shadows your steps with light. I can hold and feel you as you sleep. And be with the dream I can be And be with the dream I can be Luisteraartjes, uh, ja, luistert naar Eurostar Radio en we hebben ook nog uh, webcambeelden. Het geluid daarvan is uh, heel zacht en je hoort uh, tenminste geen muziek erop, dus ik zou gewoon lekker de, de tv-scherm uh, aan laten. Het geluid daarvan zacht zetten en dan gewoon lekker overstappen op. Uh, de radioscherm, daar hoor je ook veel meer. Kijk, ik zal even de camera draaien. Oh, niet te ver. Zo. Nou. Oké, okay, nou. Uh, goed, dat was uh, een beetje oriëntaals, klonk dat, hè, dat liedje. En uh, volgende is een trans, eerste echte trans. Maar dat is uh, Fly With Me uh, van de Atomic Cat. Fly with me, make me feel like a boy I want you to be Kijk op www.eurostaradio.nl Oké okay, luisteraartjes, uh, je luisterde net naar Atomic Cat met uh, Fly With Me. Dat was in een uh, dance uh, versie. En uh, ja, het is nu onderhand uh, 9 uur geworden. Het is uh, zondagavond 10 februari 2013. En je luistert naar Eurostar Radio. Maar goed, dat heb je net in de jingle al gehoord. De tune nou ik zeggen. Uh, maar goed. Uh, we gaan nog eentje draaien van Atomic Cat. Uh, Butterfly Flight. Ik vind eigenlijk van alle muzie rechtervrije muziek die ik heb. Vind ik de groep Lul en de groep Atomic Cat. Beide de allermooiste muziek die ik hier op mijn pc heb staan. En wat gaan we nu draaien? Butterfly Flight. En dit is al een trendsversie. It's ...zin om gezellig te komen chatten... ...en tegelijk een potje Triviant te spelen... ...dan bent u op www.klotje.be... ...op het juiste adres. Chatten en Triviant in één. www.klotje.be Eurostar Radio... ...is vrije radio. Ja, luisteraars, daar zijn we weer. Het is onderhand vier minuten... ...over negen. En uh, we gaan lekker... ...gezellig doorkwekken... ...en uh, goed... Kan je hier ook op www.eurostarradio.nl En je kan ook skypen. Skype adres is Aloha Diola. Aloha Diola. Dat is uh, gewoon het Skype adres. Dan kan je inloggen. En je kan gratis inbellen. En dan kan je lekker kletsen. Met uh, ondergetekende DJ hub En met de meeste luisteraars op de Skype. En uh, ja, goed, kijk maar wat je wil. Je kan lekker uh, kletsen aan hoe we de uitzending zelfs overnemen als je er zin in hebt. En hoe meer mensen, hoe gezelliger het wordt tijdens onze uitzending. Je mag het over van alles en nog wat hebben. Dus uh, ja, oké, okay, goed. Maar ja, het is uh, verkrijgen hoor. Ja, we natuurlijk uh, ja, het is nou bijna, ik dacht al bijna het wel weer zo. Winter kreeg als een aantal weken geleden. Maar het valt mee. Het is een beetje een kwakkelwintertje de laatste paar dagen. Dus het valt mee. Want uh, ja. Het is uh, even leuk. Maar, uh, maar ja, dan krijg je de, al die troep en zo in huis. Uh, Ik ben niet zo'n wintermeens eerlijk gezegd. Ik ga ook nooit op winterfacultie. Ik hou helemaal niet van wintersport. Ik vind het leuk om te zien... Tot schaatsen en zo, maar verder, het boeit me niet echt de winter. Ik ben meer een lente en een zomer, mensen. Zomer en de lente, de herfst, Ja, ben ik ook niet zo dol op, maar vind ik niet zo erg als de winter. Maar goed, wat, mij, uh, ja, wat ik vervelend vind, ik ben misschien een echte Hollander die, uh, die op alles en nog wat uh, moppert. Maar, maar ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik vind het klimaat hier in Nederland over het algemeen maar pet, ja om maar even netjes uit te drukken. Ik hou helemaal niet van de Hollandse klimaat, nee. Maar ja, ik ben toevallig in Nederland geboren, dus uh, ja. Ik moet het daar maar mee doen, hè. En ik niet alleen natuurlijk, nog 17 miljoen andere Nederlanders. Maar goed, uh, het is niet anders. En uh, We zorgen voor een mooi weer op, op Eurostar Radio, want daar schijnt de dus zon altijd, mensen... Daar ja, schijnt de zon altijd. Goed, we gaan weer verder, uh, verder uh, spelen. Ja, en uh, ik zag er net een leuk mappie. Die heb ik al heel lang niet meer afgespeeld. Uh, ja, oké. Okay. Baltic Wave hebben we er net geloof ik al gedraaid. Ik weet het niet. Pina Pellet, ja. Smile heet het. Make your body move. Song from my fans. Bij Electronic Music Society met Pavel Vimof Indian Summer. We gaan verder met het volgende nummer. Dat is Chino. Met Loving You. <tied> Let me dance with you Through the fire of hell To come to light Your tears are on my face Your sorrow in my eyes We not apart Capito se ha senso, ricordo che non trovo più, un giorno andrò verso un posto lontano, dove i campi non sono bagnati dalle mie. Huy kans Alle, doch vergisst es jeder gerne jeden Tag. Zo so kom je denn in diesem Sinn hinfort aus meinem Munde nicht. Vergesst, dass euch die Wende drügt und dass ihr Wunsch, nur wünscht, wo wünsche zeugt. Lasst eurer Liebe nichts in den entschlüpfen eurer Kunde nicht. Es hoopt jeder, dass die Zeit ihm gebe, was ich beide gab. Denn jeder sucht, ein Mann zu sein, und jeder is im kunde nicht. Es hoffe jeder das Detail ging in das sie keine gab in jeder de hele tijd uh, dat er iemand luistert. Ik, ik weet niet wie het is hoor. Ik bedoel, ik kan alleen zien hoeveel luisteraars ik heb. En het valt mij op dat zodra ik uh, praat hop, dan gaat hij weg en zodra ik weer een liedje draai dan luistert hij weer. Ja, dan wil ik alleen maar uh, tot die luisteraars zeggen als mijn stem jou niet bevalt, luister dan de rest van het weekend, want dan kan je non-stop luisteren. Als je mijn stem niet mooi vindt, oké, okay, dat, dat mag. Ik bedoel, uh, je kan ook het hele weekend luisteren. Dus uh, <laughs> ik, zie nog niet, uh, ja, ik zie al dat ik de radio in de auto aan heb en ik hoor de stem van uh, iemand die zijn stem me niet bevalt. Dan ga ik hem niet steeds wegdraaien. Dan luister ik niet. Of ik luister alleen een ander programma. Dus goed moet je zelf weten. Maar ik vind het wel raar dat elke keer als ik praat... Dan draait hij uh, zijn stream uit. En zodra ik de muziek die draai, dan luistert hij weer. Ik vind dat zo raar. Ik wil de hele weekend keer luisteren. Elke zaterdag en zondag non-stop muziek. Dan hoor je mijn stem helemaal niet. Alleen zondags tussen. S avonds 8 en 10 uur. Dus ik vind het heel raar. Je kan het programma naluisteren. Op uh, Eurostar Radio. En uh, dat zet ik uh, bij de je kan dat zelf zien op de site kan je het zelf zien kan je terug luisteren de webcam is geen succes die ga ik eraf gooien uh, als ik via de uh, dat doe ik alleen als de webcam uh, in het uh, van Bambus of wat dan ook wat van meneer dan ook uh, in mijn uh, website ingebed kan worden in bedden heet dat tegenwoordig dat ze mij kan zien of de studio, speciaal. Maar uh, dat vind ik toch makkelijker als dat je naar twee dingen tegelijk moet kijken en luisteren apart. Dat is ik wel lastig, maar ja, ik, uh, ik ga, ik ga uh, degene die deze website de zorgt nog eens een keer vragen of hij van mij erin wil zetten. Want uh, ja, dan kan ik de camera aanzetten en dan hoef je alleen maar naar de streamen en radio te luisteren. En, uh, het beeld is natuurlijk sowieso dan zonder geluid natuurlijk. En uh, ja, we, we moeten daar een oplossing voor zien te vinden. Maar die luisteraar die steeds uh, wegdraait zodra ik wat zeg. zou ik zeggen, luister dan buiten de uren dat ik live uitzend. Want dan kan je alleen muziek horen. Dan heb je de hele weekend plezier. Ja toch? Ik bedoel, ja, bedoel, mij niet uit. Je hoeft geen fan van me te zijn. Misschien vind je dat ik een kutstem heb. Maakt niet uit hoor, ik ben er niet boos over of zo. Maar uh, ja. Ik bedoel, er zijn nog meer radiostations dan alleen Eurostar Radio. Dus. Uh, wat let je. Oké, okay, dat is wat ik even kwijt hou. Bedankt. In this anymore If there was you and me no more, I cannot find the answers. I cannot find a place to go. I cannot find Yeah, yeah. Ja, luisteraartjes, uh, we zijn alweer zo'n beetje aan het einde gekomen van onze uitzending. En uh, bedankt voor het luisteren. Ja, en uh, nou, misschien volgende week, uh, mensen. Nou, ik vind de, de webcam geen succes. Daar ga ik mee stoppen. Ik, ik houd uh, dus uh, de uh, webcam-stream, hou ik. Maar uh, ja... Ik wacht eerst tot uh, op technisch gebied alles op orde is wat uh, uh, webbeelden betreft of televisie, hoe je het ook noemen wil. Uh, we houden het voorlopig even op radio, op Skype en natuurlijk de, de chat niet te vergeten. Er is niemand geweest op de chat vanavond, jammer. Ook niemand op de Skype. En Posse had geen zin. Hij zei wel dat hij kiespijn had, maar je mag gewoon eerlijk zeggen dat ze geen zin had hoor. Ik zou echt niet boos worden. Waarom zou ik boos worden? Als je geen zin hebt, heb je geen zin, klaar. Als je niet wil skypen, ja, dat is jouw keuze, daar lig ik niet wakker van. Het zou alleen leuk zijn, gezellig, hoeveel meer mensen, hoe meer vreugd, ja toch. Maar je bent niks verplicht, ik bedoel, ik ben er niet boos om. Ik bedoel, je hoeft geen smoesjes te verzinnen, en De ene keer hoofdpijn, de andere keer kiespijn, het is altijd hetzelfde met polsen. Maar goed, het geeft niet. Als je geen zin hebt, moet je het gewoon niet doen. Dan zal ik huis niet uh, boos op je worden of zo. Dat uh, valt me altijd op met hem. Ik zeg gewoon eerlijk, joh, ja, ik heb geen zin om te skypen. Nou, <laughs> dus oké, okay, ik ga er een eind aan breien. Ik ga nog één liedje draaien. En dat is, uh, ja, waar we normaal mee beginnen. Vanavond niet dus. Mijn tune, ja, de tune van mijn programma... Uh, ja. Dat is uh, Plug and Play van Dave Inberen. Heb ik hem? Nee, ik heb hem niet. Ik had hem net nog wel. Wacht even, dan moet ik hem nog een keer intoetsen. Plug and play. Uh, plug and play. Nou jongens, komt hij of niet? Plug and play Dave Imberen zeggen, mensen. Tot volgende week uh, zondag. Dan is het 17 februari. Dan zijn we weer terug bij Eurostar Radio. De groetjes, uh, wees voorzichtig, werkster. En tot volgende week. Doei, doei. op Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl